Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Boerburgerbeweging is definitief de grootste partij in de Eerste Kamer geworden. Dat was al de verwachting na de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Maar vandaag stemden politici op de mensen die zij in de Eerste Kamer willen hebben... en werd de verdeling pas definitief bekend. De BBB komt als nieuwkomer op 16 zetels. GroenLinks en PvdA die samenwerken op 14. Maar dat hadden er ook 15 kunnen zijn. Iemand van GroenLinks stemde niet op haar eigen partij, maar op Volt. En dat had grote gevolgen, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Dat statenlid uh, had kennelijk al langer uh, gedoe met uh, de leiding van GroenLinks. En uh, het is vandaag ook geëscaleerd. Door die stem op Volt uh, is dat statenlid direct uit de fractie van GroenLinks in Zuid-Holland gezet. Maar door die ene stem in, uh, in Zuid-Holland verloor GroenLinks wel een zetel aan Volt. Op 13 juni gaat de nieuwe Eerste Kamer voor het eerst aan het werk... Tientallen miljoenen aan subsidie voor het kopen van een elektrische auto zijn nog niet gebruikt. Bijna 44 miljoen van de 76 miljoen euro is er nu nog over. Terwijl de pot vorig jaar op deze dag al helemaal leeg was. Deskundigen denken dat het onder andere komt door de hoge elektriciteitsprijzen van de laatste tijd. Daardoor twijfelen meer mensen over het kopen van een elektrische auto. En een lachertje in Amsterdam op een tijdelijk verkeersbord staat iets merkwaardig, is te horen bij AT5. De pijpgracht bereikbaar. De rijpgracht ken ik wel. Dat is een foutje denk ik. Wat staat erop? Pijpgracht bereikbaar. Dat klopt denk ik niet. Ja, daar liggen ze te pijpen natuurlijk. Ja, hij is niet helemaal goed gegaan dus. Het moet geen pijpgracht, maar rijpgracht zijn. Bij de gemeente kunnen ze er minder om lachen. Ze vinden het een storende fout. Inmiddels heeft de letter P een stukje tape gekregen, waardoor er de goede naam staat. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het overal droog. En morgen krijgen we volop zon met temperaturen boven de 20 graden. Verder landinwaarts zelfs maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 No, he's at home. No, he's at home. Mm -hmm, let the music play. Cause I just wanna dance this night away. Here, right here, that's where I'm gonna stay. All night long. Until I feel this misery is gone and keep keep Moving, kicking, grooving Keep the music strong And on and on, on and on Then if they all know Hartelijk welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz... op de zondagochtend op deze eerste pinkse dag. Terwijl het zonnetje lekker schijnt, kan je naar nou mooie klanken hier luisteren. Samenstelling en presentatie, Alco Beuving. En het eerste uur staat erop, we zijn aan het, toe aan het tweede uur. Het tweede uur staat op de rol onder andere Bob Stensen... Kaar uh, Du Erik Truvats, uh, Eva Carboni... Lee Morgan, Kurt Elling, uh, Mette Harriette, Blues Delight, Papique... Uh, en John Weissen, Strata Big Band. we begon natuurlijk met iets van... Uh, uh, ja, dit is het nummertje van uh, Papik. En uh, dat was om uh, te beginnen. Maar ik begin met een Noorse uh, zangeres. En uh, uh, haar naam is... Ik moet even weer goed kijken dat ik het goed zeg. Een Noorse zangeres. En haar naam is Hilde Louise Esbjornsson. En ja, die heeft mooie cd's gemaakt. Die heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Maar ik draai iets van een wat oudere. En dan moet ik even haar opzoeken. Hier heb ik een uh, Come Summer. Dat is natuurlijk wel van toepassing met dit weer. and empty cafes. Come have your way with Heavier way with Uh, heeft veel platen gemaakt. Allemaal zeer de moeite waard. Never Ever Going Back is een, een CD uit 2010. En daar kwam dit nummer Crum Summer vanaf. We blijven nog even in het noorden in Scandinavië. En dan kom ik terecht bij uh, een bekende uh, pianospeler. Bobo Stensen. En uh, die heeft een CD gemaakt. Uh, Sfeer heet die CD. Prachtig album. Inmiddels is de man 78. En uh, uh, ja... Hij heeft een, uh, uh, Wie meespelen zou ik nog even zeggen. Uh, Anders Jormin op de bas en Joe Veilt op de drums. En You Shall Plant a Tree uh, is een mooi nummer. Uh, als je zonnepanelen hebt dan zie je altijd hoeveel bomen je geplant hebt. Nou ik weet niet of dat bij hem de bedoeling was. Bo Stensen, mooie rustige muziek. CD Sfeer, 2023, You Shall Plant a Tree. Ja, prachtige muziek. Muziek die je tot denken aanzet, zou ik bijna zeggen. Ja, mooi. Uh, ja, dan tijd voor iets heel anders. Dan kom ik bij deze, een heel bekend nummer. En dat laat ik eerst deze even horen. ZFM Yes. The Girl from Ipanina. Wie kent het niet? Iedereen die weet dat het Astro Gilberto dat gezongen heeft. Maar deze uitvoering van Amy Winehouse is eigenlijk ook wel de moeite waard. Amy aan het sketten. Passes, go, dee, dee, dee. When she walks, it's just like a thumb but that swing's so cool and sway She's so gentle that when she passes, each one she passes, goes Amy Winehouse, prachtig nummertje, The Girl from Ipanina. waren de prachtige klanken van een Belgische formatie, genaamd Duplex. En die bestaat uit de muzikanten DJ Leroy en Damien Cherti. En dat is een collectief genaamd Duplex. Een swingende cocktail bestaande uit een afgestreken eetlepel satie en Brahms, een doosjes piazzolla en tierse gesmoord in een saus van herkenning, wordt dat omschreven. Prachtige muziek, electropop, jazz, meer dan de moeite waard, CDK 2023, net van de pers. Leuk om te horen. Toen wist ik dat, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Dan kom ik nu bij nog iets Nederlands. Maar wel met een Frans tintje. Graag de Noord. Nederlandse formatie Gare du Nord en We Still Grow. En als je denkt, wie speelt er daar zo leuk op de trompet? Dat is de Fransman Eric Truvas. En die Eric Truvas heeft ook net weer een nieuwe cd uitgebracht. Getiteld Rolling. En uh, ja, daar, daar kruipt hij uh, in, ja, in de muziek van uh, allerlei films. En uh, ja, dat, ik ben nogal een filmmuziek aanhanger. Dus ik vond dat wel weer een hele leuke... Uh, CD. En met name het nummertje uh, The Persuaders, uh, Een serie op de tv van Roger Moore en nog een Amerikaan. Kan ik even niet opkomen. En daar is de muziek wel heel kenmerkend van. En uh, dat is oorspronkelijk muziek van John Barry. En die gebruikt ik kan ook niet op de naam van dat instrument komen op het moment. Maar The Persuaders is een leuk nummer van deze CD van uh, Eric Truvas. Rowling. Uh, even kijken. Eric Truvas. Hier heb ik hem. The Persuators. Een beetje stuwend nummer. Yeah Het volgende wat ik heb klaargezet, dat is een uh, cd'tje van de I Siciliaanse... volgens mij komt ze van Sardinië... Sardinië Eva Carboni. En uh, die heeft een nieuw album uh, uh, gemaakt voor blues, rock en jazz. En daar staan een aantal zeer intieme ballads op. En zeer dan de moeite waard. Uh, de band bestaat uit Mick Simpson, Giovanni Bruno, Dave Hunt, Vincent Rossi... Uh, Andreas Inzdel Inch, uh, en Piet Nelson. Ze heeft een uh, hele krachtige doorleefde stem en die, die doet af en toe denken aan de stem van Mariska Caveres, die overigens ooit ook een jazzalbum uh, gemaakt heeft. Eva Carboni, call my name, mooi. Ja, de muziek van Eva Carboni is de zeer, zeer de moeite waard. Het zit meer in de blueshoek natuurlijk... maar de ja, onovertroffen blues is altijd heel mooi... en past ook best in een jazzprogramma. Uh, dat was Eva. En dan komen we, komen we weer wat, bij wat ouder materiaal. De derde uh, volume 3 van Lee Morgan, derde album. Uh, dat is op uh, het Blue Note label. Uh, en daar spelen we mee Lee Morgan op trompet... Benny Colson op Winton tenorzaksofoon... Wynton Calum piano, Paul Chambers op de bas... en Charlie Pership op de drums. En daar heb ik een nummertje van gekozen. I Remember Clifford. Een heel bekend uh, compositie van Benny Colson. Dat gaat over een jazz-trompetist... Clifford Brown die op 25-jarige leeftijd... omkwam bij een uh, auto-ongeval volgens mij. Lee Morgan. Ik draai hem niet helemaal... want het is best een lange uitvoering. Uh, I Remember Clifford. Uh, ik denk dat er wel 100 uitvoeringen van zijn. Komt die? Hmm. Hey. Toch stoppen, want het gaat nog wel een aantal minuten door. En we hebben nog meer op programma's staan, onder andere deze, Koert Elling. En die heeft ooit eens een ode gebracht aan John Coltrane en Johnny Hartman. En dan moet ik even het nummertje opzoeken van Koert Elling. Oh ja, They Say It's Wonderful.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 Who said it? I know, I never read it I only know, they tell me that love is grand yeah, yeah, yeah. If there's a moon up above, it's wonderful I Dedicated to uh, Johnny Hartman en uh, John Coleman. Uh, Mooi muziek, leuk, het cd uit 2009. Uh, iets heel anders, iets nieuws uit 2023 is van de, de saxofonisten Mette Harriette. Volgens mij is dat ook iemand uit het noorden en, uh, uh, die tenor saxofoon speelt. Ze. Het is een mooie cd geworden, een rustige cd. En de cd is getiteld Drifting. En daar laat ik ook een stukje van horen, de titelsong. Drifting. klanken luistert... ...dan zie je voor je een impressionistisch landschap... Uh, ...meer open velden... Nou, ...noem het allemaal op... ...en prachtige klanken van... ...met de Henriette, tenoorsaxofoon, ...John Lindval piano en Judith Haarman... ...op de cello, ze deed je uit 2023... ...dus eigenlijk maar net van de pers. Uh, ik had wat nummers ...in deze... Uh, ...in dit uur gepland... En, ...en een leuk nummer is ook van... ...ik moet even kijken... Uh, Blues Delight, volgens mij is het een informatie uit uh, Canada. Speelt ook wat blues. Slightly hungover. Mooi blues nummertje. Mm. Slightly hung over you I'd be lying, baby If I said it wasn't true Slightly hung over Maybe Slightly blue Slightly hung over Maybe slightly blue I never had the blues, baby Blues Delight. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samengesteld in presentatie Alco Beufing. Ik wens je een hele mooie eerste pinkste dag. Maak er een mooie dag van. Geniet van het zonnetje. Maar niet te veel. Hè? Want de zon blijft schadelijk. En smeren, smeren, smeren zou ik bijna zeggen. Uh, ja, ik hoop dat je het leuk vond. Dus is dat van alles in. Oud en nieuw door elkaar. Heavy en een uh, beetje klassiekachtig. En ik ga eruit met een nummer van de John Strada. Big Band. En dat is met hetzelfde nummer wat ik de laatste tijd wel vaker draai. Uh, even kijken. John Wason. Tank uit de, de, de, de film Cowboy Bebop. Uh, mooi, mooi, mooi. See you next time.